Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De vredesonderhandelingen in Geneve tussen Rusland en Oekraïne zitten erop. Twee dagen is er gepraat, maar wat het concreet heeft opgeleverd... is nog niet duidelijk. Volgens de Russen waren de gesprekken soms lastig. President Zelensky verwijt de Russen dat ze treuzelen. We hadden al verder kunnen zijn, zegt hij. En nog een maand en dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen... en daarom zijn de stemwijzers online gegaan. Voor ruim 250 gemeenten kan je 30 stellingen beantwoorden... en dan krijg je een stemadvies. Het kieskompas is er dit jaar ook weer... en daarvoor hebben bijna 50 gemeenten gekozen. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 18 maart. Bewakers in de vrouwengevangenis van Nieuwersluis in Utrecht... krijgen er voorlopig geen cent meer bij. Vorige maand staakten ze voor meer salaris. Door bezuinigingen krijgen ambtenaren er dit jaar niks bij. De staatssecretaris zegt dat hij aan die afspraak niks kan veranderen. En na dagenlang feesten met carnaval zitten er ongetwijfeld een hoop mensen ziek thuis met een kater. En dat is gewoon een geldige reden om je bij je baas ziek te melden. Dat zegt een expert bij Hart van Nederland. Inderdaad kan dat je eigen schuld zijn, maar de meeste mensen gaan niet drinken om ziek te worden. Dat doe je ook niet bij mensen die COPD hebben vanwege het roken. Of mensen die te dik zijn omdat ze te vet vreten. Daar zeg je ook niet van, hé, hey, je mag je niet ziek melden. Ja, uiteindelijk is het niet aan je baas, maar aan je bedrijfsarts... om te beoordelen of je echt ziek bent. <lacht> Jakkers. Goed, het weer dan nog. Uh, droog en veel zon, het wordt 1 tot 5 graden. Vannacht gaat het op veel plaatsen vriezen. In het zuiden kan er dan zelfs wat sneeuw vallen. En dat was het nieuws op Radio 538. Dankjewel. Echt, even kijken naar het verkeer. Het loopt een beetje vast op de A1 Apeldoorn-Amersfoort. 12 minuten en voor de grens met Duitsland via de A12. Daar moet je rekening houden met een kwartiervertraging... En eh, waarom komt dit nou in beeld? Zeg, hè? Moet je nou kijken. Ja, het is weer weg. Ja. En de A15, Ridderkerk, Gorkum of Rotterdam. Gorkum eigenlijk voor Gorkum. Een half uur extra. En dat komt door een ongeluk daar zo. Controles langs de weg. A1, Deventer, hengelo 125.6. A4, Amsterdam, Leiden, 15.1. De A7, Den Oever, Amsterdam, 6.8. A12, Gouden, Utrecht bij nieuwe Nieuwebrug, 37.5. a assen Assenhogeveen, 157.4. En de A58, Tilburg, Breda, 57.5.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 538 Zomerweken. Luister en win, jouw vakantie naar de zon. Goeie spel, week door midden, week door midden even hoppakee. Woensdagmiddag met Max de Landing Grammar. Blue Heart Band One Should take Me Home. Everything is broken here, but with you, I am home. Everything you touch turns to gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love. Hoor je op 538 Gabri Ponte Words 538 I just En Sam Harper die blazen de kaas van je krentenwol en de huzaren uit je salade. Je hoort de words bij V5Jacht. Goedemiddag. Terwijl je thermometer in de achtertuin moeite heeft om de nullijn te verlaten... win je hier bij V5Jacht ook deze hele woensdag en deze hele week. Reizen richting de zon tijdens de V5Jacht zomerweken daarover later meer. Nu een classic headbanger hier. Narcotic Likido.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 I would create a crack Sweet devotion, my delight. Oh, you're such a pretty one And the naked thrills of flesh and skin Would tease me through the night and I hate to leave you bare If you need me, I'll be there Don't you ever let me down Days by careless words Cozy in my mind I Touch your face, narcotic mindful days, Mary G. And I call your name like an addict to no candles all the stuff you're out of And I touch your face Narcotic mindful days Mary James And I call your name Michael Cooke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 Hoek. Ik zat van de week nog bij Pauw te pakken. Hij mist je nog steeds, maar hij doet nog zo land. Het stond ga ik slechter, maar alleen hier in de leegte. Door ik heb het je zaadig, dus ik fluister je in naam. En ik laat je niet los, laat je niet los, ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je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 Is je opgevallen dat aan dit liedje gewoon alles klopt? Antoon, tot het eind van mij, alles klopt aan het nummer. Het is gewoon het perfecte liedje. We hebben hem gevonden eindelijk, hier bij jaar. Natuurlijk hoor je Antoon. Hey, ik ben Lindo, dit is Milo en EO Technology. She work a girl, she works the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to do. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make like you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her?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 Let's get together, maybe we can start a new phase The smoke's got the club all lazy Spotlights don't do you justice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 Martin Garrix en Jax told you so. High 538. High 538 five, five. Het is het moment dat je even je collega een High 538 kan uitdelen. Dat is een ingesproken berichtje en dat kan jij opnemen, even inspreken via de 538-app. Daar heb je, je gewoon gratis downloaden die app op je telefoon. En in die app kan je een, een WhatsApp-box openen via het WhatsApp-icoontje. Via WhatsApp gewoon even een spraakberichtje inspreken. Komt dat hieruit, even een voorbeeldje van Louis. Ik wil graag een high 538 geven aan Patrick van der Loo... maar die ondanks de carnaval en dikke vette kater gewoon aan het tegel is vandaag bezig Patrick. Ja, hoe bezig. Ja, nou kijk. Heb jij ook een high five jacht voor een collega? Al je collega's, het hele bedrijf. Of uh, misschien je beroepsgenoten. Spreek hem nu in via de vijfde jacht app. En hoor hem zo hier. Net als uh, Teddy's swimzaal.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 de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Viscusproef op één verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig. Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van oldtimersdrop.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 La Coy! I leader. Ik, ik, ik zei, dit is een classic. Maar ik heb, dit is gewoon uh, van 2016. Dat noem je het een classic. het is een classic. Ik doe een beetje pijn, hè? High 538. High five, Dat is snel allemaal, hè. High 538, Dankjewel voor het inspreken via de app. Even een paar erbij pakken. Binnen één minuut te gaan we, René. Goedemiddag, met René Middelkoop uit Schoendam. Ik wil graag een high 538 high five, drie acht geven aan al mijn collega's van de we werken allemaal keihard om het beste product te leveren. Houdoe. Houdoe, Cindy. En high five 3 voor al mijn collega's van QSBN werk ze allemaal? Wouter. High five naar mijn collega's van uh, AHAK. Van Lekker graven. <laughs> Lekker graven, jongens. Danielle. Ik wil graag een high five 3-8 geven aan alle toppers van het PS10-college Reizen. Dus de docenten, maar zeker de leerlingen. Ja, tellen maar die leerlingen. zonder leerlingen geen uh, college natuurlijk. Hè? En andersom ook niet zonder college van leerlingen natuurlijk. Ja, zo kan mm. ook zeggen. Penny. Goedemiddag. Ik wil een high five 3-8 geven aan mijn collega's van de carnavalsvereniging. De Theeburglash. Voor de geweldige prestatie in de afgelopen dagen... ...en is geleverd. Mannen, hulde! Hey, wat goed, je Nou, je krijgt in ieder geval afzijde dat tos te juist. En dan kan je die gebruiken als de nieuwe praalwagen van volgend jaar alweer uh, gemaakt wordt. En uh, hier zijn de peppers, under the bridge. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend. The city I live in, the city of angels, lonely as I am, together we cry. Dat is toch het, het mooiste om te zien vind ik de Amerikaanse rapper Snoop Dogg. die overal opduikt om dan die sporten te gaan bekijken. En officieel steunt hij natuurlijk het de Amerikaanse equipe. Maar ik zie hem ook wel eens af en toe even bij het, hoe heet het, bij het schaatsen, weet je al die stiekem filmpjes wat maak je van Jutter leer dan met de tribune. Wat een held. Snoop Dogg nu met Katy Perry. Here's California Girls. Greetings, loved ones. Let's take a journey. This is really cool.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 Je 3, 8 I My life. Zijn ze vrijdag te, te gast bij de. Oh nee, de volgende, volgende week vrijdag te gast. Komende vrijdag direct bij de Office Show. Ja, zo is het. Alles weer op een rijtje. Heel goed. Uh, Esther, zo met het nieuws. Beetje een riekend, uh, meurend nieuwtje. <laughs> ja. Heb je altijd al willen weten hoeveel scheten je laat per dag? Je, je kan er nu precies achter komen en je ruikt, of nou ja, hoort, zo hoort zo meer. Ja, natuurlijk. <laughs>